Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Internationale zorgen om de opmars van de Libische krijgsheer Haftar. Zijn troepen zeggen dat ze de zuidelijke buitenwijken van de hoofdstad Tripoli hebben bereikt. Ook zou het vliegveld ingenomen zijn. Ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen waarschuwden Haftar vandaag. In een verklaring staat dat er een internationale reactie zal volgen als Haftar zijn opmars niet stopt. De krijgsheer was eerder opperbevelhebber van het Libische leger onder Gaddafi. Sinds de val van Gaddafi beheerst hij het oosten van het land. Sinds drie uur vanmiddag wordt in Amsterdam de orde verstoord... door scooterrijders. De politie heeft zes jongeren aangehouden. Ze zouden met hun scooter door voetgangersgebied hebben gereden... en mensen bekogeld hebben met voorwerpen. Ook dekten ze hun kenteken af en spoten ze met zwarte spray... op verkeersborden. De politie kon niet zeggen... of de verstoringen te maken hebben met nieuwe maatregelen... die maandag ingaan in de hoofdstad. Snoorscooters mogen dan niet meer op het fietspad... en de bestuurders moeten een helm dragen. In het noorden van Griekenland zijn migranten voor de derde dag op reis geraakt met de politie. De migranten zouden misleid zijn door geruchten op sociale media dat de grens met Noord-Macedonië open is, zodat migranten verder kunnen reizen naar Noord- en West-Europa. Honderden mensen verlieten een opvangkamp bij Thessaloniki om op te trekken naar de grens. De politie hield ze tegen en zette bussen rond het opvangkamp bij wijze van blokkade. De migranten weigerden terug te keren naar het kamp. In heel Soudaan zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan... om het aftreden van president Bashir te eisen. Volgens de organisatoren was het een van de massaalst bezochte betogingen... van de afgelopen maanden. Al sinds december wordt gedemonstreerd. Bashir is al dertig jaar in aan de macht. In de hoofdstad Khartoum gingen vooral veel jongeren vandaag... op weg naar het hoofdkwartier van het leger... om militairen over te halen hun kant te kiezen.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 Met nu de Euro Breakdown. Natuurlijk is het de Euro Breakdown. Het is, 4 uur over het is tijd voor de tweede uur van de Euro Breakdown. Is Het tijd, tijd, tijd, tijd, tijd, tijd, tijd, tijd, tijd. Het is tijd voor tips. Oeh. Hartstikke lekker. Hey, jij hebt een tip Vanity. Ik heb nou, een tip. Vertel jij eens even over jouw tipje. Mijn tip, dat is van Pink. Toevallig. Heel toevallig. <laughs> Volgende nee, week moet er... je wel echt een andere kiezen. Ja, ik heb al een, een lijstje gemaakt. Maar Oeh. het was echt mijn puur toeval dat ik deze tegenkwam. Ik zat op een Aha. scooter, heeft een lijstje aangezet. En toen dacht ik van, oh dit is een leuk nummer. Ja. En ik dacht al van nee, maar dit is weer pink volgens mij. En toen keek ik van ja. <laughs> Maakt niet uit, hij is leuk. Speciaal voor Vindity <laughs> hebben we pink in Hustle deze week. I gave you soft, I gave you sweet. Just like a lion, you came for sheep, on oh no. Don't try to hustle me. You took my love, but still give a weakness, I guarantee. I won't repeat. Don't try to hustle me, to hustle me. Hey. I live my life like a bullet in a gun Give you all my love till my patience is done, I oh, know Don't try to hustle me A boy like you, you think you know it all Build it up and you're bound to fall Oh no, oh, oh. don't try to hustle me. hustle me I spend my days trying to do you right But you've been blind, you can't see the light Oh no, oh, oh, oh. don't try to hustle me Cause I live my life like a bullet in a gun Give you all my love till my patience is done Oh no, don't try to hustle me So don't hustle Don't try to hustle me Ja, kijk maar want dit is gewoon een bericht naar alle mannen gewoon in Nederland. Don't Hustle Vanity. <laughs> ja, ja, dat is hem gewoon. Pink <laughs> met hustle en dat, ja, dat is, voor Vanity is dat Don't Hustle Me. Ja. Ja? Ja. Was dat ook echt, echt de daadwerkelijke reden die ik net even zo uit mijn mouw schiet, sch sch Nee. Nee. Of was dit gewoon... Ik vond het een leuk deuntje, okay. maar ik dacht, ja. <laughs> <laughs> ik had het nog niet echt, zeg maar, goed, goed, goed beluisterd. Ah. Ja. Oké. Okay. Nou, tijd weet, tijd weet. Ik heb uh, ook eentje uit de oude doos. En uh, dat is uh, van een uh, ja, rapper, producer, uh, die uh, met heel veel artiesten heeft samengewerkt. En dan weet ik dat er nog een hele lijst met, met rappers, producers, die met heel veel artiesten hebben samengewerkt. Maar ik denk als ik hem nu aanzet, dat jullie het vast wel weten. Ik hoop dat we elkaar nog wel een keer ontmoeten. Muziek. Ik denk dat ik alles wel vandaag gehoord heb, uh, wat ik nog uh, nooit eerder gehoord heb. Uh. Bitch, Paddington. <laughs> Tuurlijk. <laughs> Nachtelijke wier ook. <laughs> je moet toch wat in je leven? Wauw. <laughs> wow. Je zou mijn avonturen een keer mee moeten maken. Je, je komt niet meer bij. Wauw. <laughs> wow. Ja, je hoort... If we ever meet again... Katy Perry en Timbaland. Dat is mijn tip van deze week. Uit de auto's. En we hebben vanuit Venet, die kregen we Pink en Hassel. Ja, ja... Ik, nee, nee... De, de, de, hier komen we nog wel even op terug. We'll save it for a rainy day. Uhm... Wij gaan gewoon weer vrolijk verder. We hebben natuurlijk twee tips op een rijtje gezet. Dus nogmaals Hassel van Pink en If We Ever Meet Again... Katy Perry en Timbaland. We gaan weer vrolijk door met de Euro Breakdown. Want we hebben nog genoeg platen voor jullie klaarstaan. Waaronder ook Martin Gerks en Bon. Vorig jaar hadden ze High on Life. En hij heeft nu samen met Bon een beukplaat uitgebracht. En dat is natuurlijk No Sleep. Line, as we drown in the moonlight, we collide in plain sight. Yeah, I know we'll be alright, and hey, we come alive. Een bekende plaat uh, en ook een hele bekende artiest hoorde je naar voren komen. En dat is een uh, de plaat heet One Thing. En het is origineel is dat van um, uh, Jennifer Lopez. Uh, en je hoorde dus uh, Mr. Belts en Weasel uh, die daar dus een, uh, een remix op hebben gemaakt. En, uh, ja, en daarvoor hoorde je natuurlijk uh, Think About You, Kygo en Valerie Broussard. En daarvoor natuurlijk helemaal No Sleep, Bon en Martin Garrix. Heerlijk. lekker plaatjes allemaal, uh, moet ik zeggen, weer uh, deze ja. week. Het mag allemaal mooier gewoon. Wat lekker, Heerlijk. wat fijn. Het wordt hier mooi weer. Heerlijk. Zonnetje ja, wat schijnen. Zeker heerlijk. Het wordt gewoon top. Hey, weet je wat ook top is? Billie Eilish, die is met haar 17 jaar... dus de jongste zangeres... met haar debuutalbum, uh, is ze terechtgekomen... op de eerste plek in de Britse... album Top 100. De Amerikaanse... kwam vrijdag op de hoogste positie binnen... met haar album When We All Fall Asleep... en Where Do We Go... en brak dus derhalve een record. Ze is de jongste zangeres ooit... die de hitlijst bovenaan heeft gestaan. Uh, en hiervoor stond het... record op naam van Josh Stone... die in 2004 slechts twee maanden ouder... dan. Eilish eh, toen haar album Mind, Body and Soul de lijst aanvoerde. Avril Lavigne is eh, de twee na eh, jongste zangeres ooit bovenaan de hitlijst. En de Canadees was 18 jaar en drie maanden oud toen ze met haar debuutalbum Let Go in 2003 op de eerste plek stond. En Billy die dus wereldwijd hoge ogen scoort, is dankbaar voor alle steun. En we hebben al heel hard gewerkt in het album. Laat de zangeres weten aan Official Charts Company die de lijst ook samenstelt en bedankt voor alle liefde 17 jaar. En dan sta je gewoon. Zo hoog. Dat is toch wel... Dat is heel echt knap. knap. Ja. ja. We hadden het er net over. Je zegt ja, we hadden het net over de plaatbanding. En dat, dat ze er toch weer wat van hebben gemaakt. Ja. Ik, ik vind dat wel... Ik uh, vind het nog steeds knap dat ze wat nieuws maken. Maar zeker dat je dan met je 17 jaar... En eigenlijk nog niet heel veel ervaring... Dan toch op nummer 1 uh, kan staan. Uh. Ja, ik denk dat het tegenwoordig echt heel moeilijk is om te doen. En als je dan gewoon een goede nummer uitbrengt... ben je gewoon... Ja... Ja, dat is zeker heel goed. Hé, hey, wij zijn allebei wel, wel Netflixers, toch? Kan ik wel stellen. Zeker. Heb ik goed nieuws voor je. Heel goed nieuws. Ja? Ja? Ja. Netflix komt met een documentaire over... Beyoncé. Oh. Oh. Nice. Kunnen wij hetzelfde toontje doen? Oh. oh. Oh. Hij komt er gewoon niet uit. Oh. Oh. Oh. Oh. Wat leuk. Hey, en de Netflix komt dus met een documentaire over Beyoncé. Vorig jaar gaf Beyoncé een historisch optreden op het op festival Coachella. Waar zij de eerste zwarte vrouw was ooit die als headliner op het festival mocht staan. Ook zou Beyoncé bezig zijn. Ja, ja, dat, dat Als dat. eerste zwarte vrouw? Ja, dat zeggen ze. Oh, Wauw. Ja. ja. Daar krijg je echt best wel klapperende oren van. Hey, hey, hey. Ja, ik vind het heel goed van. Ja, haar. Maar zeker ik vind applausje. het wel verbazingwekkend dat zij de eerste zwarte vrouw is die dat doet. Nou ja, vrouwen in ieder geval hebben we natuurlijk steeds meer te zeggen in ieder geval in de wereld en kunnen natuurlijk ook steeds meer gaan doen. Um, ja, in ieder geval, Beyoncé is ook uh, daarnaast dat ze dat heeft, waar ze heeft heel veel dingen heeft ze behaald. Is dus ook bezig met het maken van nieuwe nummers die dit jaar nog uit zouden moeten komen en het zou dus gaan om een aantal nummers die deel uitmaken van een speciale deluxe Day. Met daarop ook allerlei oude nummers en de nieuwe ster is klaar met haar opnames voor de Lion King. Uh, hier zou ze uh, dus allemaal nu tijd dus voor hebben. En ze zit dus ook zeker niet stil. Uh, wanneer de documentaire uitkomt is nog onzeker. Echter zijn wel de verwachtingen dat Netflix niet heel erg lang op zich gaat laten wachten. Aangezien uh, de nieuwe uh, editie van Coachella 12 april van start gaat. Dus hou Netflix in de gaten. Uh, we verwachten hem toch wel uh, in deze weken uh, op ja. de buis. Nee, dus nee. uh, Beyoncé-fans. Ben jij Beyoncé-fan? Nee. Nee? Nee, ik ben nergens fan van. Het is echt heel Nee, raar. maar... Ja, ja, we hadden het er net over dat jij, jij bent geen fangirl bent. Nee, Nee, totaal niet. Ik heb zoiets van mensen zijn mensen en al kan je een onwijs goede artiest zijn, je blijft van vlees en bloed. Dus nee. jij, staat, jij staat niet zo van... Ah, beauty, ah! Nee, nee, Ik? totaal niet. Ik okay. ben daar echt te nuchter voor. Oké, okay. <laughs> oké, okay. nou. Ja, Vanity is dus te nuchter om een fangirl te zijn. Ja, ja. ja. nou, vooruit, vooruit. Ja, ja, wij gaan in de tussentijd <laughs> dan uh, lekker door. Uh. We hebben, ik heb nog één plaatje voor jullie klaarstaan voordat we uh, naar uh, de, de nummer 20 uh, gaan. Want we gaan de nummer 20 tot en met 10 natuurlijk doornemen. En ik heb voor jullie klaarstaan de vogel waar Will kioti zo'n ontierlijke kan heeft. De Roadrunner. Leandro da Silva. Roadrunner bij de Euro Breakdown. tot straks. Hold on Namorow. de Roadrunner, zag je voorbij komen net bij de Euro Breakdown. Wij gaan in de tussentijd maar eens even plaatsmaken. Want de man van dit uur, de rapper, de legende van de Euro Breakdown kan iemand moment binnenkomen. De man schuift nu aan tafel. Schuif, je weet, ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Nog zoeter dan de wafel. En gezonder dan Falafel. En hey, jullie shit is zo verslavend. En ik ben live in de house vanavond. Yeah! Euro. Lekker jongens, de Euro Breakdown. Ja, je MC Falafel. Man of the hour natuurlijk. En we gaan daarmee dus ook beginnen... bij de nummer 20 van deze week. Dat is Pulvercham, de Chesto Big Room Remix... van Niels van Gogh. Staat nu... Deze week op plek 20 stond vorige week op plek 16 en staat nu 9 weken in de lijst. What I like about you speciaal voor Vanity, Jonas Blue en Theresa Rex staat op plek 19 stond vorige week op plek 24 staat 2 weken in de lijst. En op plek 18 heb je No Sleep Martin Gerks en Bon. Staat deze week op uh, 18 stond vorige week op plek 11 en nu dus al 6 weken terug te vinden in de lijst. Think about you net als vorige week van Keigo en Valerie Brassard op plek 17 staat nu 7 weken in de lijst. En One Thing. Mr. Belt, Weasel en Jack Wins, goed vertegenwoordigd trouwens, is nieuw binnengekomen. Weer de hoogste binnenkomen van deze week op plek 16. Op plek 15 Roadrunner, Leandro da Silva, Divoli en Mark Wert staat nu 5 weken in de lijst. Stond vorige week op plek 12. En 365, Zed en Katy Perry moeten het doen met plek 14 deze week. Stond vorige week nog op plek 8, staat nu op plek 7. Body and Loud Luxury. Brando vind je deze week op plek 13. Is toch weer twee plaatsen gestegen vanaf 15. En er staat uh, al 38 weken in de lijst. Dit wordt denk ik binnenkort wel de Die Hard plaat. Als het ligt aan In My Mind en Dinora en Gigi Acostino. Want die staan ook 38 weken in de lijst. Maar dit keer op plek 12. Inside My Head. Audio Jack vind je op plek 11 deze week. En staat nu drie weken in de lijst. Stond vorige week op plek 21. En Promises Calvin Harris. Dat is er wel echt wel eentje die echt continu heen en weer springt in de lijst. Eén keer net buiten de top 10, dan weer in de top 10. En nu gewoon lekker op 10. Wij gaan door naar Promises, Sam Smith en natuurlijk ook Kelvin Harris. En we komen straks bij jullie terug, want we hebben nog genoeg nieuws... en leuke zaken voor jullie klaarstaan bij de Your Breakdown. Are you drunk no? now? Now judge what I'm doing. Are you high to a skills that I'm ruined.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 Scientists are come get your everything tonight. I made no promises, I can't do Say hey. Sensuele plaat, 2000 Freaks Come Out van Jack Back en Kevin Fish. Hoorde je voorbij komen hier in de Euro Breakdown? Eerlijk, heerlijk, heerlijk. heerlijk. Hey, we hebben een beetje raar nieuws als het gaat om Iggy Azalea. Uh, die, uh, ja, hoe zal ik het uitleggen? Uh, ze beschuldigt de muziekindustrie van sabotage. En de Australische rapper Iggy Azalea denkt dus dat er machtige mensen... in de top van de muziekindustrie zitten die haar carrière willen dwarsbomen. Vorige maand bracht Iggy de track Sally Walker uit... en het eerste nummer van haar nieuwe album genaamd In My Defense. De track lijkt niet aan te slaan bij het grote publiek... en de radiostations willen het nummer ook niet draaien. De zangeres vindt dit dus oneerlijk en roept haar fans op... om het nummer zoveel mogelijk te streamen en de radiostations last te vallen. Dus... Welke radiostations gaan we vandaag lastigvallen? Al dus Iggy Azelia op Twitter. Uh, nooit heeft zij opgegeven. Uh, later kwam de rapper terug op de tweet. Ze vertelt dat ze nooit zal opgeven. En wat ze daarbij dus zegt. Eén ding wat je over mij moet weten is dat je het kan proberen. Dat je kan proberen mij tegen te houden. Maar ik zal uh, altijd blijven opduiken. Meldt Iggy Azelia op Twitter. Ook zegt de rapper dat ze voor altijd in zichzelf zal geloven. En vertrouwt uh, op haar fans. Ja, het, het kan zijn dat een plaat niet aanslaat. Maar ja, of dat dan gelijk ook... Of je dan gedomineerd wordt door de muziekindustrie. Kijk, ik snap dat de muziekindustrie wel... Hè, het is niet voor niets de industrie. Ja, maar als je nummer gewoon niet goed is... is hij niet goed en dat is gewoon kut. Ja, het is heel vervelend. Ja, maar het kan gewoon gebeuren. Dat is heel jammer. Hè? Op ja. naar de volgende. Ja, Leer ervan. Ja, weet je, hè, kijk naar een andere plaat... die je misschien wel als single zou uit willen brengen. Ja. Dus ja, kan allemaal gebeuren. Dan uh, een artiest van uh, eigen bodem. En dat is Walen. Walen ja, ja, heeft nogal een bepaalde mening. Een hele sterke mening. En sommige mensen ja, noemen dat zelfs nog arrogant. Maar Walen is met misbruik spuugzat. En ja, hoe dat in elkaar zit, dat, dat gaan we even haar fijn uitleggen. Uh, Walen zijn naam en foto wordt dus op diverse online platformen misbruikt. En zijn fans hebben hem hier de afgelopen tijd meerdere keren op gewezen. Uh, Walen kan volgens zijn advocaat geen juridische stappen ondernemen. Omdat de bedrijven die hierachter zitten constant de namen veranderen. Uh, de de zanger wil zijn fans wel waarschuwen om niet in de reclames te trappen. Hij zegt het spuugzat te zijn dat hij door onbekenden... wordt ingezet bij het aanprijzen van producten. En Whalen is niet de enige bnr waarvan dus beelden worden gebruikt... door het bedrijf Love, Nature and Life. Uh, ook The uh, Donald Stacks uh, staat in neppe boodschappen. Onder andere de platformen uh, die, uh, zijn, uh, ja, die zijn naam ongeoorloofd gebruiken... zijn Sweet Tea, Staff Novels, Newly News en uh, Newly News Remedy. En de zanger geeft aan geen enkele commerciële relatie... met een financieel product of bitcoin te hebben. Dus ja, ja, dat kan me voorstellen dat het heel erg vervelend is. Ik denk, ja. nou, misschien heeft hij wel weer een beetje zijn air, zijn flair. Er is weer wat aan de hand. Maar ik kan, dit, dit kan ik me enigszins wel voorstellen. Dat je denkt van ja. Als je er geen toestemming voor gegeven hebt. Nee, nee het is heel lastig uh, in ieder geval. Maar ik vind het dan raar als die bedrijven zo snel van naam veranderen. Hoe snel hoe heb je je eigen bedrijf uit de grond gestampt tegenwoordig? Moet je gewoon een BV oprichten en dat bij de KVK melden. En dan het is, klaar. is dat zo En ja. hoe snel cancel je dat dan weer? kan een bedrijf toch niet zomaar stopzetten? Daar, daar zit toch wel zit toch dus wel nog Ja, ah, ik kan Ja, ik kan het zeggen. Nou, dan moet je ja. ze toch aan kunnen klagen, lijkt dat, mij. Ja. Dat, dat, dat denk ik dan. Ik denk het wel. Nee, ja. ja. Ja, raar nieuws allemaal. Hey, goed nieuws voor de mensen die helemaal lept zijn van Lauw. Want Lauw komt naar Nederland. Op 31 oktober 2019 komt de popzanger songwriter Lauw naar Paradiso, Amsterdam. En de kaartverkoop start 12 april om 10 uur s ochtends. Dus hou je wekker in de gaten. Over, in ieder geval hou je agenda in de gaten. Kan ik want over zes dagen op 10 uur ochtends gaan die kaarten in de verkoop. Lauw is bekend van de top 40 hit A Different Way. Hij komt dus naar Nederland. De zanger zal 31 oktober in de Paradiso Amsterdam staan. En eerder opende hij voor Ed Sheeran in Amerika. En stond hij ook vorig jaar op Lowlands. In 2019 bracht hij samen met Choice van het nummer I'm So Tired uit. En dit nummer staat op dit moment in de tippenradie hier in Nederland. En de kaartverkoop start vrijdag 12 april. Dus nogmaals om... 10 uur en de Support Act uh, is in, uh, in Amsterdam, is Chelsea, Chelsea Cutler. Dus nogmaals, 12 april, Paradiso, Lauf, komt naar Nederland om uh, in ieder geval 10 uur s ochtends. Gaan die kaarten om 12 april in de verkoop. Dus ga daar heel snel mee aan de slag als je dit zeker niet wil missen. In de tussentijd uh, heb ik alweer een, een plaat voor jullie klaarstaan. Dat is een plaat die we nog niet eerder hebben gedraaid en die is vorige week heel hoog binnengekomen. Kwam toen al uh, net iets buiten de top 10 binnen. En dan heb ik het over een plaat van Alan Walker en Sabrina Carpenter. En ook Faruco zit hierbij gemoeid. En Alan Walker hebben we met andere platen al voorbij zien komen. Animals is onder andere een van hem. En hij heeft nu on my way voor jullie klaarstaan. In de top 10 terechtgekomen van de Your Breakdown. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's Adore the blinds they don't need to see me cry cause even if they understand they don't 5 Seconds of Summer, The Chainsmokers. Vanity, who do you love? Niemand. niemand. Kira, mijn hond, natuurlijk. En mijn mama. En echt het eerste wat Niemand. <laughs> niemand, niemand, niemand om te helpen. <laughs> Laat mij alleen, alleen met al mijn verdriet. Maar als je het hebt over verliefd zijn, niemand. Nee, nee. niemand. Niet, nee. Ook niet stiekem een beetje verliefd met je hond Kira. Dat gewoon een beetje zo... verliefd, gewoon nee, puppy love. Ja, puppy love, maar verliefd zijn op je puppy, hond. Puppy love. Puppy love. Puppy love. <laughs> maar verliefd zijn op je hond zou wel heel raar zijn. Ja, nou ja, we, we hebben mensen. <laughs> we hebben het er eerder over gehad. Er zijn, er zijn mensen die ook verliefd zijn op uh, ja, hun objecten. auto, objecten, auto's. Ja, tracties, zichzelf? Zichzelf. Ja. ja. Dat is gewoon van. Wauw. Wow. <laughs> ja, nee, dat is wel heel, heel spannend hè. <clears throat> Even terugkomend op. Uh, ja, ik weet dat het alweer bijna twee uur geleden is en dat klinkt altijd zo ver weg. Maar um, we moeten een straf op, Patrick, gaan bedenken. Hey, ja. Zijn we het er nou over eens? Ja. Wordt het een, een punt uh, in jouw voordeel? En dan uh, wo <coughs> worden er dan drie vragen gesteld of worden er dan vier vragen gesteld? Zullen we hem nog, nog wel ergens een eerlijke kans geven? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Want ik ga toch wel winnen, dus dat maakt niet uit. Oké. Okay. Want vorig jaar had je nou gewonnen of niet? Nee, toen was het gelijk spel. Oh ja, dat is, dat is de eerste keer echt in de geschiedenis van je moet het maar weten. Ja, toen faalden dat we echt... echt heel erg. Ja, nee, dat was echt... Uh, <laughs> dat, dat, dat was gewoon echt en terecht om deze... Ja, inderdaad, ja, maar terecht ook. Dat was echt, echt meer dan terecht. We hadden het er net over dat jij uh, iets kan wat ik niet kan op dit moment. Slapen. Ja. Daar heb ik echt verschrikkelijk jaloers op. Heerlijk. Ik echt? kijk er echt... Ik kijk er gewoon naar uit. Het is alleen, ik moet alleen mijn scooter zo even wegbrengen. En dan Kira nog even uitlaten. En dan ga ik gewoon lekker mijn bed in. Oh, God. Nou jongens, ik ga voor jullie nog wel heel even... <laughs> de, de meest opvallende nummers erbij pakken... die we deze week hebben binnengekregen. Uh, dan uh, hebben we onder andere... Uh, die deze week nieuw binnen is gekomen... op plek 32 Walk Away van uh, Al Verben en James Blunt. En uh, James Blunt heb ik eigenlijk nog nooit... in de lijst gehad. Dus dat is... Ik vind het wel leuk om hem hier... Kom op, James Blunt. You're beautiful. Oh, nah. ik en namen gaan niet samen. Oh, Laat me. Het rijmt ook nog, Charman, Daarom. charmante dame dat je bent. I know her. Right? <laughs> de tweede opvallende is Zara Larsen. Don't worry about me. Die vinden we op plek 25 deze week. En ik denk wel bijna de hoogste binnenkomer. De binnenkomer deze week is op plek 16. One thing, Mr. Belt and Weasel en and Jack... Wins, Heerlijk. Lekker. Ik kan jullie ook wel vertellen dat uh, Giant van Rag Bowman dit keer niet op nummer 1 staat. Die staat gewoon niet op nummer 1. Zo? So, ja. Hij is hij best wel snel van zijn troon gestoten. Nou, nou, hij heeft er best wel een tijdje op gestaan, moet ik zeggen. Hij heeft denk ik bijna een maand uh, wel, wel uh, op kop gestaan. Ja, maar Happier heeft er veel langer op gestaan. Ja, dat is zeker waar. Dus uh... vergeleken met Happier is hij best wel snel van zijn troon gestoten. Ja. Ja, ik, maar moet ik eigenlijk heel eerlijk zeggen dat, dat, dat, dat de huidige nummer 1 vind ik, eh, ondanks dat ik het verdiend vind, had ik het eh, niet verwacht. Dus? Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel erg benieuwd. En ja, we houden jullie natuurlijk eh, expres een beetje in spanning, want eh, we weten natuurlijk, eh, wij weten in ieder geval, ik weet het al, Fanny, weet ik nog niet of die het weet. Maar dan gaan we zo achterkomen of zij het weet. Zij en namen gaan niet samen. Yeah girl. Oeh. De onthulling gaat nu beginnen. Dames en heren, ik ga hier de volle 2 minuut 14 voor inzetten. Want we beginnen bij de nummer 10 deze week. Dat is Promises. Calvin Harris en Sam Smit. Staat nu 32 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 9. Bounced lekker heen en weer, maar blijft voorlopig nog wel terug te horen hier bij de Your Breakdown. 2000 Freaks Come Out. Kevin Fisher en Jack Beck. Staat nu 3 weken in de lijst. Staat op plek 9. Talk, Kelly en Disclosure. ...vind je deze week op plek 8. Staat vorige, week, uh, sinds, vorige week stond hij nog op plek 5. En staat nu 5 weken ook in de lijst. On My Way, Alan Walker, uh, plek 14. Vorige week staat nu 2 weken in de lijst. Is een hele hoge binnenkomen geweest. Dus vorige week op plek 14. En is dus weer 7 plaatsen extra gesprongen. Who do you love? The Chainsmokers, 5 Seconds of Summer... ...staat nu 8 weken in de lijst. Stond vorige week ook op 6. Houd deze plaats dus gewoon rustig vol... Speechless, Robin Schultz en Erika Sirola. de ene keer in de top 20, dan nu weer in de top 10. Staat nu op plek 5. Stond vorige week op plek 7. Staat 19 weken in de lijst. Happier, nou we hadden het er net natuurlijk al over. Marshmallow en Bastille, 32 weken in de lijst. Staat nu op dit moment weer op 4. Is voorlopig nog niet uit de top 5 weg te slaan. Giant Calvin Harris staat 12 weken in de lijst, staat nu op plek 3. En met Regan Bone Man mag hij nu plek 3 vasthouden. Vorige week was het plek 2. Wie weet, klimt hij toch nog naar boven? Here with me, Marshmallow en Chevrés. Staat deze week op plek 2, is van plek 3 één plaatje gestegen. Staat nu een maandje in de lijst. En voor de mensen die een beetje hebben opgelet, hebben gemerkt dat er één plaat is die eigenlijk constant op nummer 3 stond, maar die staat nu op nummer 1. En welke plaat is dat, Fanny? Weet jij het? Want ik weet het, weet het niet meer. Je weet het echt niet meer? Nee. Je weet het niet meer? Nee. Vanity. Echt waar. Nou, ik zweer het je. Het is je. laat. Ik ben moe. Als zij, als, als zij het niet zegt, zeg ik het wel. You've hoeft mij niet meer te bellen. Mabel, don't call, time, now, nah, nah, nah, nah. don't call me up. Don't call me up me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 Don't call me. Put up with the with the with the my style. Put